ernstige nalatigheid. De man die afgelopen vrijdag zijn baas onthoofde in de Franse stad Lyon... heeft verklaard dat hij alleen handelde en dat hij geen banden heeft met IS. Dat meldt de Franse krant Le Figaro op basis van bronnen dichtbij het onderzoek. Volgens de man van 35 was het zijn bedoeling... de fabriek waar hij werkte op te blazen. Hij reed na de onthoofding van zijn baas in op gasflessen... maar de ontploffing die volgde richtte geen schade aan. In de Tunesische badplaats Soes zijn honderden mensen de straat opgegaan in een mars tegen terrorisme. De demonstratie volgt op de aanslag van vrijdag waarbij 39 mensen werden doodgeschoten op het strand. De aanslag werd opgeëist door terreurorganisatie IS. Ook in de hoofdstad Tunis gingen mensen de straat op. Bijna alle toeristen hebben Soes verlaten na de aanslag van vrijdag. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert mensen een verblijf in Griekenland extra goed voor te bereiden en alert te zijn op veranderingen in de situatie. Mogelijk kan er de komende tijd niet worden gepind en ook niet meer met creditcards worden betaald, waarschuwt het ministerie. Het adviseert mensen voldoende contant geld mee te nemen om alle kosten in Griekenland te dekken, ook onverwachten. De ANVR adviseert mensen een kluisje te huren voor dat geld. Het weer... Bewolkt. Vooral ten noorden van de grote rivieren valt zo nu en dan regen. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Diemen en Muiden 3 kilometer. En de andere kant op tussen Amersfoort Noord en Inbrugge ook 3. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig.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 Zandvoort Zandvoort heeft het En jij beleeft het Zon, Zon. Nee. Zee Zandvoort Een Zomerhit ZFM Dit is de zomer van ZFM Met, Met. nu Zandvoort op zondag Met de muziek van Michael Jackson openen we uur 2 van soft op zondag. Je hoorde be dit. Ja wat een lekkere hennie zo hè aan het begin van uur 2. Ja net zoals op het circuit staan, Albert Ja dit geluidje Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Zo. Ja komt hij weer. Komt hij nog even? Ja dat is een tweede lap. Ongelopen. Dat klinkt lekker.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 Met name golfend Zandvoort en uh, natuurlijk veel muziek. Ik wou zeggen, geen goed nieuws voor uh, golfend Luiter. Nee, daar komen we straks nee, nog wel even okay. terug. <laughs> dat horen we straks van uh, Albert-Jan Vos. En mocht je trouwens denken, dat racegeluid, waar komt vandaan? Nou, collega Albert-Jan vanmorgen op het circuit? En het is echt, echt live opgenomen hier in Zandvoort. Hier is Listen Be Save Me. op de zondagmiddag bij ZFM. Listen be en save me. ZFM niet alleen op de radio, maar natuurlijk ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zfmzandvoort.nl En op onze vernieuwde website www.zfmsandvoort.nl Vind je de laatste Salfordse nieuwtjes, de nieuwtjes over CFM zelf. En natuurlijk ook de evenementen die in Salford plaatsvinden. En dat zijn er weer heel veel hoor, die hoor je straks trouwens wel vier in de evenementenagenda. Dat was Dayton in The Sound of Music. Ja, ja deze sound vind ik ook wel mooi hoor. Niet alleen de sound of music, maar ook dat racegeluid, hè? Heerlijk gewoon. Nou, eens even kijken hoe het uh, trouwens is uh, op het circuitpark. Als ik er nog bovenuit kom. Op circuitpark circuitparts half We schakelen over naar Willem van Dezen. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Ja, Willem, want uh, hoe is het daar op het circuit? Ligt ja, een beetje lekkereheden lekkere heden hier of niet?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 ...moeten we zeggen... ...parade van de competitionen... ...en dat zijn toch wel een aantal uh, vette uh, auto's... Uh. ...voornamelijk uh, Alfa Romeo's en uh, Ferrari's... Uh, ...die ook in races actief geweest zijn... ...en die uh, houden nu een parade op het uh, circuit. En dat is uh, ook leuk om te zien... ...maar ook om te horen. En daar kijken we nu naar... ...en uh, waar ik ook naar kijk is... Uh, ...naar de Red Bull truck hier beneden... Uh, ...waar ook... Uh, ja,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 Dat is wel een leuk verhaal. In het verleden heeft Jurk Muller, een bekende sportscar racer nu uit Zwitserland, die heeft daarin gereisd. Die heeft in die auto nog gereisd tegen Jos Stappen in het verleden. Ook ja, leuk om te vertellen. Maar het leuke eraan is, die auto is in hand van een zandvoorter, van Hans Huijer. Hans Huijer heeft die auto gekocht Nou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 ...meerder van die bedrijven... ...de bedrijven waren daar heel enthousiast over... ...die schakelden zelf hun reclameafdeling weer in... ...om het logo van 25 jaar terug weer even helemaal opnieuw te bewerken... ...en ervoor te zorgen in de juiste afmetingen en dergelijke... ...dat dat weer op die auto terecht zou komen. Nou. Leuk verhaal. het leuke is ook uh, dat dat een uh, zandvoorter is die daar uh, mee bezig is. En uh, dat hij het heel fijn vindt om uh, rondjes te rijden in zo'n formule 3 uh, dan nu. Nee, grandioos, grandioos verhaal. Uh, maar toch mooi dat uh, die Hans, de zandvoorter, dat hij gewoon een auto in uh, een originele staat weer ter terugbrengt. Ja, en hij heeft natuurlijk uh, ja, contact uh, nu ook met uh, degene die daar uh, ooit in gereisd heeft. Uh, met die jurk En die vindt het helemaal geweldig dat zijn auto nu rondrijdt.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 Onder andere, maar dan moeten we ook alweer een tijd terug met de uh, EIOA natuurlijk. Uh, waar we ook uh, met CFM toen de tijd uh, aanwezig waren. Maar het is uh, ja, volle bezetting, de tribunes. En uh, menig duintop is ook uh, goed gevuld. En uh, ja, die mensen moeten daar nog maar even blijven. Want uh, om vier uur uh, krijgen we Max uh, de laatste keer op de baan. Uh, en ja, uh, op de vraag uh, Of van hij uh, Max, uh, leuk dat je weer rondje rijdt, Maar bij zo'n thema moet je toch ook even. Uh,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 gebied te komen waar dat wel mogelijk is. Maar die jongen is zo druk. Uh, ik denk dat als hij straks uh, vanavond met een helikopter uh, weggebracht wordt, bij het eerste beste weiland zegt... Uh, <laughs> Zet me hier wel af. Ja. Bal, en je gaat even een balletje trappen. Nee, nee, hij heeft gelijk. En dan moet hij volgende week weer uh, zwaar aan de bak natuurlijk. Ja, dus... ja, nou ja, dat, dat begint uh, natuurlijk in een voormoeibij en al... Uh, ver van tevoren. woensdagavond uh, moet het daar al zijn. En moet geen een zijn. Maar hij moet ook uh, nog even naar Red Bull uh, voor de simulator en dergelijke. Dus of hij morgen überhaupt nog uh, tijd voor zichzelf heeft. Misschien. En als hij dat heeft, wat zal hij gaan doen? Samen met zijn zus kart uh, ergens op een kartbaan in België. Oké, okay, ja. ja. En hij moet nog even een autootje terugbrengen natuurlijk uh, naar Red Bull. Ja, nou Als Of iets. Ja.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 Voor het gebeuren wat om 4 uur staat te gebeuren. Maar daar hebben we het straks weer even over, Willem. Ja, gaan we zeker doen. Oké, okay, tot, tot, tot straks. Tot straks. Italia, Zandvoort op het circuitpark Park, Jawel, er hoort ook Italiaanse muziek bij, Albertjan. Oh, daar heb ik nog wel een paar voor. je. Ja, echt <laughs> waar. Ja, deze vind ik ook leuk. Hier is Toto Cotunio in l'Italiano. Italia spaghetti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 Ik kan perché ne sono fiero, sono niet meer praten. Vandaag Italiaans weekend hier in Zalfoort. Per Italia aan uh, Zalfoort. En jij blijft erbij ook op uh, CFM Zalfoort. We horen Total Cattugno in Italiano. Wij zeggen buongiorno. Dit is, dit, dit is ZFM. ZFM. Al 25 jaar, een zee van muziek.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 If I al een beetje in je hoofd op, albert Jan. Deze wel. Bang, bang, bang. Bang, bang, bang. bang. Dat was Eckhart in de House. En daarmee is het uh, half vier geworden. We gaan het doen, de evenementagenda. Eens even kijken, hoeveel minuten heb je vandaag nodig? Nou, ik, ik houd het zelf op zes. Op zes minuten, oké. Okay, ik zet de klok nu. nu. Goed, luisteraars. Uh, even terug naar afgelopen vrijdag, want dan...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 Een gezellige dag aan het strand bij het Voges in Zandvoort. En dan een heerlijke lunch... inclusief een concert van Jan Veen voor het hele gezin. Dat allemaal, Voogjes, op 5 juli vanaf 1 uur tot 3 uur. Meer informatie kunt u uiteraard vinden op de website van Strandtent Voosjes. En dan op 5 juli, ja hoor, daar gaan we weer. Zandvoort Alive. Mango's Beach Bar en Brussel's aan zee organiseren wederom een Zandvoort Alive. Na een fantastische opening van... Uh,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 op succes en op dit mooie dag. Kijk in de zon en de zee voor laag. Riek wat ik weer hebben om en gevierd. Maar tot nou toe heb ik al niet meer geleerd. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de dag. Dat heel Holland in Dat heel Holland in Zo mm, Zoveel tijd en zo zoveel energie. En dan maar iemand die me kent zegt nou wie. Soms heb ik je dood, dat kun je nog altijd weer. En met een vies gezicht had ik niet glazen hier. Of het kun je nog wel de verkeer. verkeerd. Ik vroeg hem maar door geliefd. Denk je, denk je, denk je, ik begreep het niet. Maar rekenen wie het nou, hoe wordt dat lief. Het is een kwestie van geduld. Rustig wachten op de. Want er kunt en een dag, dan loop ik door Maastricht Daar zitten mensen, denk ik, en dat gezicht Dan loop ik over stro en meer nog gerend. ren Door het in beroemde, ik ben herkend hey! oh, Dit weekend zeg zegt gewoon bonjour nou hoor Het is een kwestie van geduld Rustig wachten op de dag Dat heel Holland-Limbers loopt Dat heel Holland-Limbers loopt Het is een kwestie van geduld Rustig wachten op de dag het blijft nog altijd een van de grootste feestplaten van deze band Rowan Assen. Ja, iedere keer als optreden, bijvoorbeeld bij de Vrienden van Opstel Live... Ja, dan komt er er wel zeker langs, hoor. Kwestie van geduld. ZFM niet alleen op radio, maar ook op tv. Levert het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je naar kanaal 40. Hier is Shepard en Geronimo...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 Back to so it's me here me I stand as a broken man, man, but I found my friend Back to Now we're falling apart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 en nadere informatie over de wedstrijd op deze prachtige golfbaan. En meestal wordt er ingelood, toch? Me meestal wordt er ingelood en één tip... een ja. klein tipje, schrijf je wel in voor de barbecue. Precies, precies. <lacht> Krijg je voorhoor, hè? Ja, ja, ik heb hem door. Ja, zo meteen gaan we weer over naar het circuitpark, zo voort naar Willem van Dissen. Italia A. Uh, met dit geluid van de auto van Max Verstappen. Ja, ik kom er niet eens overheen. Maar goed, jullie is chic en I'll be there. Into the disco scene. Als je deze hit zo hoort, dan denk je: nou, weer een plaat uit de jaren 80 hè, die gedraaid wordt. Nee, dat is helemaal niet waar, want het is gewoon een uh, nieuwe single. Jordan, Zieke, now Rogers. Een nieuwe single hier bij CFM en die heet I'll Be Dare. CFM, Race Radio, Pit Report, Pit Report. Ja, in dit uur schakelen we ook weer uh, live over naar Willem van Dessen uit Circuit Park, Zandvoort. Voor het geweldige evenement wat dit weekend uh, plaatsvindt... en niet alleen uh, op het circuit, maar ook in het centrum... We hebben we gisteravond meegemaakt... hebben we het over Italia uh, Zandvoort. Willem. Ja, ja, ja. ik was zo even uh, afgeleid. Uh, ja, oké. Waardoor, waardoor. We zien ja. de foto's wel. We zien de foto's wel. Sorry, uh, als we opnieuw beginnen? Ja, oké. Okay. Hey, Willem. Ja, wacht even. Wacht even. Wacht nee, wacht even, nee, even we beginnen gewoon even helemaal. Om... Om... Om... We'll om... <laughs> Zo, even kijken. Hmm. Kan, je, kan je even bijkomen, Willem? Ja. Ja. Ja, dat was Chic en AlBidar. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, en van die single van Chic en Al-Biders ga ik live over naar Circuit Park Zandvoort. Daar is Willem van deze Italia zandvoort. Goedemiddag nogmaals, uh, Willem. Ja, goedemiddag van uh, vanuit de pitzaart hier op Circuit uh, circuitpark Zandvoort. Uh, circuitpark Zandvoort uh, waar alles en iedereen zich op maakt uh, voor de laatste run uh, van Max Verstappen die hij gaat maken. Nou, ik zei het net al, uh, Max uh, eerder vandaag nog geen donuts gemaakt. Uh, en. Uh,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 Roompolken gaat veroorzaken. En niet alleen de rook, maar ook de reuk van de rubber, van het verbrande rubber. En dan maken we ons voorop. Ik sta hier netjes te wachten. voor de pitbox bij Max dat hij wegrijdt zomaar. Dat gaat nog even duren. loop ik even naar de andere kant. Daar is net een auto geparkeerd. Dat is de auto van, de, van onze huur. Die vonden we drie, die zijn rondjes gereden heeft. Die is klaar voor vandaag. En het is wat hij deed, dat is wat hij mij vanmorgen al aanbood. Een bier open trekken. Zou ik zo met hem samen even van genieten onder het genot van de actie die Max nog gaat laten zien op de baan. Oké, okay, dus hij, hij komt zijn afspraken wel na, want hij heb je vanmorgen al een biertje bedoofd, hè? Ja, ja. ja. Hé, hey, oké. Okay, het is afzien, hoor, als reporter op het circuit. Maar goed, oh, dat valt reuze mee. We zouden eens wat vaker mee moeten gaan, we hebben het hartstikke goed hier. Ja, ja ik moet helaas werken in het weekend. Ja. Uh, maar goed, Max Verstappen is zo meteen, maar die wordt daarna gelijk gevolgd door Minardi en Colony Run 2. Wat, wat, wat houdt dat ja, in? dat is uh, Minardi. Uh, well, Josse uh, Verstappen dan inderdaad, maar volgens mij is het alleen de Colonische. ...waarin Jan Lammers en uh, Harry Luijendijk uh, nog mee de baan opgaan... ...en dat uh, zo'n laatste Formule geluid zijn uh, wat we gaan horen uh, vandaag hier op zo'n soort... ...niet-laatste Formule 1 geluid uh, van het jaar natuurlijk... ...want daar uh, staan we een heel mooi evenement uh, in de wachtkamer... ...dat is eind augustus uh, historische Grand Prix... ...en ja, dan uh, horen we helemaal verwend uh, met het geluid dan, uh, toch? Dat, dat, dat wordt ook weer een geweldig evenement. Zowel in, in, in combinatie met het ski als uh, het dorp Zandvoort. Dat loopt in elkaar over. Dat niet toch? Nee, nee. Nee. Ik wil hier een even meter wegzetten. Nou, nee. Gewoon doorpraten. Uh, Oké. Okay. Ja, nou, uh, we, we komen om half eind, eind augustus dan. Uh, wat zei ja. je? <laughs> so. Oké, okay. eind augustus. Uh, historische Grand Prix. Dat wordt ook weer een gigafeest hier in Zandvoort en op het circuit. En uh, nou, straks gaat die, die kolonie gaat rijden dan met, met, met Luiendijk en uh, Jan Lammers. Uh, daar ja. willen we. komen om half vijf voor de laatste keer nog even bij je terug. Want we willen dat geluid wel even live meenemen. Ja, dat gaan we zeker doen. Oké, okay, tot dan. Dankjewel Willem. Tot straks. En ja, burn rubber. La Laat je niet wegsturen. Burn rubber oh, op het circuitpark, zowat. Uh, uh, uh. Dag Willem. Doei. Start your engine. Komt ie, burn Burn rubber. Per River op het circuitpark Zandvoort. Dan wat tijdens Italia Zandvoort. Hou het bij Max Verstappen. Jawel. Straks uh, nog een keertje terug naar het circuit om alle vijf van Willem van Dan doen wij het derde laatste uur van Zandvoort op zondag. Nogmaals een hele goede middag. Ik zeg buongiorno en graag tot zometeen. Dit is 25 jaar ZFM.